9 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. In Curaçao mag morgen niemand de straat op. Het is voor alle voetgangers, fietsers, motorrijders en automobilisten verboden de weg op te gaan. Alleen voor mensen met een cruciaal beroep, zoals ziekenhuispersoneel, is een uitzondering. Ook supermarkten zijn morgen gesloten. Volgens de minister van Sociale Zaken is het de eerste keer in de geschiedenis van Curaçao dat die strenge maatregelen gelden. Op het eiland is tot dusver één persoon overleden aan het coronavirus... ligt één persoon in het ziekenhuis en zitten vier patiënten in thuisisolatie. Mensen zijn er ondanks het mooie lenteweer vandaag niet massaal op uitgetrokken. Dat zeggen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten die opgeroepen hadden thuis te blijven. Volgens Natuurmonumenten waren er in de recreatiegebieden minder bezoekers dan vorige week. Ook de veiligheidsregio's zijn tevreden. Er zijn een paar bekeuringen uitgeschreven aan mensen die zich niet aan de regels hielden. Natuurne monumenten en de veiligheidsregio's hopen dat ook morgen mensen gehoor geven aan de oproep om thuis te blijven als het nog warmer wordt. Ruim 62.000 bedrijven en ondernemers hebben zich al gemeld bij het noodloket van de overheid. Via dat loket kunnen bedrijven eenmalig een bedrag van 4.000 euro ontvangen als ze hard worden geraakt door de coronacrisis. Al zeker 2200 bedrijven hebben dat bedrag uitgekeerd gekregen. Het noodloket blijft open tot 26 juni. Afghaanse veiligheidstroepen hebben de leider van islamitische staat in hun land aangehouden, meldt de Afghaanse inlichtingendienst. Het gaat om Aslam Farouki. Hij werd met 19 anderen opgepakt. Twee van hen zouden hoge IS-commandanten zijn. Farouki wordt gezien als het brein achter de aanslag tijdens het ochtendgebed in een Sikh-tempel in Kabul vorige week. Daarbij kwamen 25 gelovigen om het leven. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder en koelt het af naar een graad of drie...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 Met Mario Zand zaterdagavond op Zan. Dit is it Real House. Ja, een hele avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk... deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zonvert er iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws. Geen partyupdate, want ja, alles is uh, afgelast. In verband met het coronavirus. Straks heb ik wel voor jou de Nightwalk 10 en natuurlijk de beste hits op de radio. Als opening horen we Iwan back met Ladies Night, de back en MP Remix... Onderweg zometeen. Makito Magic. Oud plaatje, jaren 90. Daar ben ik erg vaak toen nog in de clubs draaien. Hebben ze opnieuw uitgebracht. Ook Race komt eraan. Die hoor je nu. Met de Michael Gray Rework. Met Break for Love. Rustig plaatje. Maar doet het heel erg goed in de, in de, house, uh, in de house scene. Luister maar.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 De jaren negentig opnieuw uitgebracht in een nieuw jasje. Een beetje meer in het tempo van deze tijd. Zie je hem Zandvoort zaterdagavond. Een van de weinige programma's die nog gepresenteerd wordt. Want ja, gelukkig, ik heb een uh, studio thuis. Dus of ik nou wel of niet ziek zou zijn, ik kan gewoon presenteren. Zolang het natuurlijk goed gaat. Ik heb gelukkig nog niks. Dus uh, ik slik me helemaal dood aan uh, vitamine C1000. Multivitamine en uh, ja, ziek. En nog veel meer om maar. Uh, ik dat je het niet krijgt. Ik heb er een beetje nieuws voor je. Til Lindemann dat is een zanger van de band Ramstein. Daar ging er gerucht over. Maar het is, uh, het is niet zo dat hij op de intensive care belandt vanwege coronavirus. De Duitse beeld, schreef dat gisteren maar via een officiële Facebookpagina van de band. Het is nu bekendgemaakt dat de zanger zich even laten testen. En het toch iets anders bleek te zijn. Want ja mensen zijn tegenwoordig erg bang. Op het moment dat je voor kou bent, wordt je op je werk al naar huis gestuurd. Als je een beetje snottert, dan uh, mag je niet uh, bij mensen in de buurt zijn. Nou, ik kan je vertellen, ik uh, klink een beetje benauwd misschien. Maar hoi koorts, ook dat hebben we last van. S'nachts is het koud, maar overdag is het mooi weer. Dus uh, ja, en uh, een hoesje heb ik ook last van. Maar dat komt weer van het roken. Maar ja, als mensen het horen, denken ze meteen van corona, corona. Supermarkt is tegenwoordig een drama, hè. Uh, Hoe, probleem in de supermarkt. Beveiligers uh, bij de deuren die het uh, deurenbeleid moeten doen... In van, het, uh, van de overheid, want ja, je mag uh, tegenwoordig eigenlijk nog maar uh, in je eentje boodschappen doen. Als je samen met je vrouw gaat uh, en je kinderen, dan uh, hebben ze allemaal een eigen kinderwagen en de kinderen niet, maar uh, jij en je vrouw moeten allebei een eigen winkelwagen hebben. Ja, allemaal heel lastig, maar ja, we moeten alles doen om ervoor te zorgen dat we niet het coronavirus krijgen, dus uh, je handen goed wassen, mondkapje is nog niet echt volgens mij nodig, maar... Ja, sommige mensen die erbij. China uh, doen ze het al jaren. Ja, het blijft allemaal lastig. En ik weet of het gehoord hebt, maar het gratis festival Appelpop... dat zou pas in september plaatsvinden, maar dat hebben ze nu al gecanceld. Het vindt elk jaar plaats in Tiel en dit jaar zou het plaatsvinden op 10 en 11 september. En het gaat niet uh, door vanwege het coronavirus. Nou, de geruchten zijn dat uh, 6 april de grootste dingen... de sportscholen weer open gaan, vind ik weer heel erg positief. Maar uh, ja, de rest van de maatregelen tot en met 1 juni... Dus laten we hopen dat het uh, dan een beetje... Dus, uh, het schijnt dat als het heel warm is, dan verdwijnt corona. Maar dat zijn natuurlijk geruchten. Je hoort een heleboel geruchten en dingen. deurklinken, deur klinken, daar word je, raak je besmet van. Uh, anderen zeggen weer, het is niet zo. Dus uh, ja, het blijft allemaal spannend. De hele wereld heeft crisis en uh, ja, we moeten allemaal thuis blijven. Dus op zaterdagavond proberen wij een beetje je ja, avond gezellig te maken. Thuis op de bank in quarantaine. Muziek nu! De Seb Jr. remix van Tell Me Why en ook zo meteen Cinder James, maar I need you. That's yes. a van Paro's Groove met Madeira, de Gabri Venus remix. Nou, voor de muziek van uh, Toby Montana en Dan Kester met Mama C. Mama C, Mama C, Mama Cita en Michael Jackson, samples hebben er ze gebruikt. gebruikt. CfM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin, in het centrum van Zandvoort. We worden geadviseerd om binnen te blijven. Nou is het natuurlijk niet zo dat je niet boodschappen mag doen. De bouwmarkten zijn allemaal nog open, dus uh, ja, de kroegen niet, dus uh, de club zeker niet en alle parties... Alle DJ's zitten thuis, maar ik heb gehoord dat ze druk produceren zijn. Want zodra, zodra het allemaal weer vrijgegeven wordt... al die lockdowns wereldwijd, dan uh, komt er weer een heleboel nieuwe muziek uit. Dus dat is dan weer heel erg positief. Zie je hem zelf, want ik heb even voor jou de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de quarantaineclubs... of in ieder geval de club bij jou thuis? Op 10 deze week, Ryan's en Low Steppen met Wanna Show You. Op 9 Gene Ferris en ATFC met Spirit of House. Op 8 Alan Fitzpatrick... Samen met Patrice Rosten met Haven't You Heard. Op 7, Fabo Slim and Eat Everything met uh, All The Ladies. En op 6 deze week, Waze and Odyssey en Tommy Tio. met Always. Op 5, On met Private Show. Op 4, Blue Boy met Remember Me, the Frankie, Frankie Risotto remix. Deze week op 3, Dennis Ferreira met Hey Hey, The River Star Paradise Remix. Op 2, Earth Day met Just Be Good To Me. Deze week op 1, Milo en met Drop the Pressure. En uh, ik zal eens even kijken of ik hem kan vinden. Dan gaan we hem zeker nu draaien. Nummer 1 in de Nightwalk Town, Milo en met Drop the Pressure. uh <laughs> We made mistakes and stuff. That's how we start doing it. We made mistakes and stuff. Way, was back when we were growing up. We made mistakes and stuff. Stay away that's how we start doing it. Hey, but I'm hoping I.